10 uur, net wel met het NOS-journaal.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 Voorkomen. Een groep militante moslims uit de Sinaï-woestijn heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag van donderdag in Cairo op de Egyptische minister Ibrahim van Binnenlandse Zaken. Er vielen tien gewonden, maar Ibrahim bleef ongedeerd toen iemand zich in een auto opblies bij het konvooi waarin Ibrahim zat. In een verklaring zegt de groep Ansar Bayt al-Makdis erachter te zitten. De groep noemt minister Ibrahim een slachter. De zelfmoordaanslag was mogelijk een reactie op het harde optreden... van het Egyptische leger van de laatste tijd tegen militante moslims in de Sinaï.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 De Wereldhavendagen in Rotterdam zijn door ongeveer evenveel mensen bezocht als vorig jaar. Zo'n 400.000. De 36e editie van het driedaagse evenement had als thema van Wolga tot Maas. Dit om het belang van handelspartner Rusland te onderstrepen. Het weer, aan de kust nog een bui, mogelijk met onweer, vannacht mogelijk mist. Overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig met veel stevige buien. Dit was het NOS Journaal.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 NRC.nl ja NOS, NOS, NOS de Met Robert Meder Ja, goedenavond. Geen voetbal dit weekende, maar wel veel andere sport. Wat dacht u van de Formule 1 op Montserrat bijvoorbeeld? Sebastian Vettel's voorsprong, die daar in de laatste ronde is, is gigantisch. 7,4 seconden. En als hij richtig gas gegeven had, dan werden het misschien 15 of sogar 20. Ja, in Buenos Aires is Worstelen tijdens het IOC-congres verkozen als extra sport voor de Spelen van 2020 en 2024. Baseball, softball, has obtained 24 votes en squash 22 votes. En we waren bij de ladies tour, die werd gewonnen door Ellen van Dijk. Ik ben eigenlijk heel blij met mijn vorm op het moment. En uh, ja, voor mezelf is het wel een bevestiging als ik met deze rensjes mee omhoog kan hier. Dus wel, uh, ja, ben ik ben wel heel blij mee. Allemaal onderwerpen die we in de wekelijkse zondagavond niet democratisch gekozen top 5 tegenkomen. En we volgen natuurlijk de eerste slagen van de vrouwenfinale van de Juris Open. Dit en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar eerst het Nederlands elftal Dat moet dinsdag uh, zich tegen uh, Andorra revancheren voor het uh, gelijkspel... afgelopen vrijdag tegen Estland. Onze verslaggever Bas Stigler is in Barcelona. Er is uh, getraind vandaag, Bas. Wat voor training was het? Het was een besloten training. Dus dat betekent dat de deuren uh, bleven voor de pers en voor het publiek. Het was een mini-estadio, een kleine stadionnetje in de buurt van Melkamp. Uh, het enige wat we daarvan weten is dat iedereen heel gebleven is... want die informatie krijgen we uiteraard wel... Maar wie uh, en hoe en wat verder, dat is uh, niet duidelijk, want besloten. Ja, daar is dus vrij weinig over te zeggen. Uh, ook is duidelijk dat Louis van Gaal geen nieuwe spelers heeft opgeroepen... voor de geschorste Robben en Martins Indy. Wordt er al gefilosofeerd over hoe dat dan in het veld... Uh, wat, wat voor consequenties dat in het veld zou kunnen hebben? Ja, misschien is goed om te zeggen dat Van Gaal dit al in een eerder stadium gezegd heeft... dat hij uh, uh, vindt dat er gewoon te weinig spelers op dit moment beschikbaar zijn... die de kwaliteit hebben om voor Oranje uit te komen... Uh, hij zei al, ik heb een selectie van 21 man in plaats van 23. Dat geeft eigenlijk al het een en ander aan. Dus om die reden, mede om die reden, heeft hij het hier nu maar bij gelaten. Uh, de consequenties die dat gaat hebben, simpelweg, is dat er twee vervangers moeten spelen. En dat lijken mij normaal gesproken schaken in plaats van Robben. En Vlaar in plaats van Martens Indy. Dus dat lijkt me niet zo heel moeilijk, want ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Je kan je ook nog afvragen of het wel... ...zo slim is en logisch om tegen Andorra met vier verdedigers te gaan spelen. Dus het zou me ook niet verbazen als ik, bijvoorbeeld Stefan de Vrij het elfo verlaat... ...of een van de verdedigers en dat hij er in middenveld erbij zit. Ja. Uh, vertel eens iets over Andorra en, en dan met name over het stadion waar ze gaan spelen. Uh, wat, wat weet je daarvan? Nou, ik vind het heel leuk dat jij het stadion noemt. <laughs> uh, maar ik denk dat de gemiddelde amateurclub in Nederland... ...die hoger speelt dan de hoofdklasse daar zijn neus voor zou ophalen... Dat stelt namelijk helemaal niets voor. Ik heb toevallig wat foto's gezien. Er staat ergens langs het veld, een, ik bedoel echt niet stom hè, en niet uh, denigrerend, maar dat zijn de feiten. Er bestaat ergens langs het veld zo'n zo porta-cabin-huisje, en dat is de televisiestudio. En ze hebben ergens op een deel van iets dat een tribune lijkt wat stoelen neergezet, en dat is de perstribune. Uh, er kunnen gewoon 800 mensen in, dat uh, is maar net genoeg. Want in Andorra volgens mij is men niet zo geïnteresseerd, maar in Nederland merkwaardig genoeg wel. Of, nou ja, merkwaardig, misschien is het wel leuk om dat juist eens mee te maken. Maar ik geloof dat de helft van de 800 toeschouwers uit Nederland komt over twee dagen. Uh, dus dat maakt het dan vind ik wel heel bijzonder. Maar het is echt heel klein en heel fijn en uh, heel anders dan we eigenlijk gewend zijn... in dat steeds mondiale, dure en gekker wordende voetbalwereld. Ja, voetbalwereld. Ja, zeker als je dan vanuit Barcelona komt, een mondiale stad, grote stad. Uh, hoe gaan ze dat doen eigenlijk van Barcelona naar Andorra? Want het ligt niet echt om de hoek. Nee, nee, je kan maar op één manier, dat is met de bus, want je moet een stukje de P&R in en dan uh, kom je er wel. Maar dat is een busrit van 2,5 tot 3 uur. Dus logistiek is niet het allerhandigste. Uh, maar ja, het zal niet anders kunnen. Dus uh, ze pakken de bus en uh, gaan zitten. Ja. Goed. Um, dat dan over twee dagen. Dan uh, gaat Oranje winnen. Dan, dan mogen we toch wel van uitgaan. Uh, als Nederland Andorra niet meer kan verslaan... dan moeten we ons echt gaan schamen. Wat voor gevolgen heeft het dan? Zijn we dan al direct uh, geplaatst voor het WK? Officieus? Of zijn we afhankelijk van andere uitslagen? Hoe zit het? Als je officieel wilt plaatsen... kijk, winnen, dat zal het al wel doen. Uh, officieel plaatsen kan alleen als je laatst overgebleven concurrent Roemenië punten gespeeld. Um, zou dat niet het geval zijn, dan kan je alleen maar officieus plaatsen. Dan uh, kunnen de Roemenen in punten nog gelijk komen, maar het verschil in het is zo enorm, dat je er eigenlijk al wel vanuit mag gaan als Oranje wint dan bij er eigenlijk wel. Want uh, het doelzalde van Oranje is grofweg plus 20 en dat van Roemenië is geloof ik, plus 2 of plus 3. En dat is natuurlijk in twee wedstrijden die nog uh, daarna komen niet meer in te lopen. Dus als Nederland wint, niet officieel, maar als Nederland wint kan je eigenlijk zeggen... We gaan naar Brazilië. Goed, oké. Okay, dankjewel Bas. Uh, vanuit de Barcelona. Zometeen gaan we beginnen aan onze top 5 op zondag. Geheel ondemocratisch samengesteld met de opmerkelijkste sportmomenten... en nieuwtjes van dit week -einde. Dat doen we zo naar Fiction Factory. Radio 1. Op 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. factory and feels like heaven. We gaan met de uh, top 5 beginnen. We tellen af naar 1, Waarbij ik nu kan zeggen dat we met een uh, legendarische man gaan bellen... die ooit in Tokio een medaille heeft uh, gewonnen. Maar we beginnen zoals te doen gebruikelijk met 5. De Nederlandse hockeycompetitie is begonnen. En dat gebeurde zoals het vorig seizoen eindigde. Een ontmoeting tussen kampioen Rotterdam en runner-up. Oranje-zwart. Nummer 5. Die kan duel natuurlijk, want dat was vier maanden geleden, wordt het Michel van Neuvel al zeggen, de finale om het landskampioenschap. Ja, het is 1-0 geworden voor Oranje Zwart, een beetje ongelukkige goal, want het was een ja, beetje een eigen doelpunt, werd wel aangeraakt nog door Jelle Galema. Teleurstellende wedstrijd, de opening van het seizoen, tussen de kampioen Rotterdam en de runner-up Oranje Zwart, wel gewonnen door Oranje Zwart, dankzij een eigen doelpunt, is het 1-0 voor de eindopenaren. Ja, 1-0, volgens mij gebeurt dat niet zo vaak in het hoekje, het was uh, niet op aantagluurlijk te doen. Ja, Oranje-Zwart won dus de eerste slag uh, van dit nieuwe jaar. Uh, maar ja, wat wordt het voor seizoen? Wie zijn de favorieten? Hoe sterk is de competitie? En wordt hij eigenlijk wel zo serieus genomen? Zometeen horen we taken taken bij zijn nieuwe club uh, Schaarweiden. De meest opvallende transfer toch wel van dit seizoen. Uh, we gaan even met uh, Filip Koken praten. Filip, goedenavond. Uh, goedenavond, uh, Ja, Ik hoorde Olivier, Olivier Polkant van Rotterdam hoorde ik zeggen dat het niet om aan te gluren was. Uh, jij hebt die wedstrijd ook gezien. Wat vond jij? Ik vrees dat hij wel gelijk heeft. Ja, er, zat, er zat kraak nog smaak aan, aan dit duel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vermaak me nogal snel bij een hockeywedstrijd... zeker als het zo'n topper is. Maar het viel vandaag echt niet mee. Je moet wel een bijzondere liefhebber zijn van uh, ja, tactisch hockey en looplijnen... Om, uh, om hier nog iets leuks uit te halen. Ja, en, en, en als je naar de andere uitslagen kijkt... en de, de, de optredens van de andere clubs... heb je dan het idee dat er een boeiende competitie zit aan te komen? Oh ja, ja zeker. Ja, ik, ik geloof niet dat deze eerste speeldag maatgevend is voor deze competitie. We hebben uh, vijf, ik denk misschien wel zes uh, uh, hele goede clubs uh, bij de mannen. En ik geloof wel degelijk dat dit een boeiende competitie wordt, je Hoor. Ja, zoals. Wie zijn de favorieten? Uh, nou, de favorieten voor mij, uh, uh, de absolute favoriet is Oranje-Zwart. Die hebben, die hebben de sterkste selectie, die hebben zes buitenlanders. En daarnaast ook nog vele, uh, vele Nederlandse internationals. Of bijna internationals, dat is echt een hele goede ploeg. Ik verwacht ook nog veel van, uh, van Nooyen kwijtgeraakt. En, uh... Uh, maar die hebben toch uh, een nieuwe strafkonderschutter erbij. België, Tom Boon, uh, Simon Gonjaar, ook weer een, een Belg. Blommendaal moet je niet afschrijven. Amsterdam heeft vorig jaar uh, niks gewonnen. Die werden vijf in de competitie, die liepen de playoffs mis. Die komen ook weer heel sterk terug... Kampong moet je niet vergeten. Nou, de, de, de landskampioen van vorig seizoen, Rotterdam. Uh, HGC heeft wat goed te maken. Den Bos sluit een beetje aan bij die topploegen. Nou, dan heb zeg, je Volgens er mij zijn het alleen maar kanshebbers je... in die competitie als ik je zo hoor. Nee, we gaan het niet overdrijven. Dan heb je er nog vijf die beslist <lacht> geen kanshebbers zijn. <lacht> nee. uh, maar maar, maar even, even los daarvan. Er is iets wat, wat we absoluut even met je willen bespreken. We hoorden het uh, ja. eerder al dat uh, Robert van der Horst bij OZ niet bij was. Omdat hij nog op vakantie is. Dat vond ik al raar. En vervolgens hoor ik Polkamp met de droge ogen zeggen vanmiddag tegen Tim Steens... dat hij nog maar net terug is van een bruiloft gisteravond in Zuid-Frankrijk. Ik bedoel, ja, dat, ik zou die de... twee dingen wel even, even een beetje uit elkaar houden. van, van Polkamp inderdaad, die was een bruiloft van zijn nicht. Nou ja, daar heeft hij toestemming voor gekregen. En uh, de, de, dat is iets, iets eenmaligs. Ja, hoe, hoe vaak trouwt je nicht? Oké, okay, Robert van der Horst is een heel ander verhaal. Um, ik, ik weet dat het daar de buitenwereld misschien niet zo goed overkomt. Maar Robert van der Horst is, uh, misschien kan je het nog herinneren in de finale van de play-offs... of in de eerste wedstrijd van de play-offs... is hij behoorlijk geblesseerd geraakt aan zijn schouder. Heeft moeten revalideren. Heeft, uh, waar andere internationals op vakantie gingen... moest hij revalideren... om nog te kunnen aansluiten bij het Nederlands team... onder leiding van Paul van As, om nog te kunnen meedoen aan het EK in Boom. Die heeft geen vakantie gehad... Die moet na uh, uh, dit weekend, sluit hij weer aan bij oranje zwart... dan moet hij negen maanden voluit, zonder onderbreking... ook met kerst en oud en nieuw, moet hij trainen met het Nederlands team. Want op 10 januari begint weer de finale van de World League in India. En daarna moet hij in één keer door via de Eurohockey League... en de competitie naar het WK in het ADO-stadion in Den Haag. Die heeft verder geen dag meer vrij... En die heeft ook in de afgelopen zomer, dus vanwege de bezuren uh, en revalideren... heeft hij geen vrij gehad. Ik snap best wel dat die jongen zegt tegen zijn club... mag ik alsjeblieft één weekend op vakantie, één weekje... en dan kan ik me weer opladen. Ik vind dat wel logisch. Hmm. Dus al die commotie die er is ontstaan, vind je een beetje overdreven? Uh, in zijn geval vind ik dat bijzonder overdreven. Ja. Want uh. je, je hebt ook niks aan een, aan een jongen die in een jaar tijd. Uh, werkelijk uh, geen vier dagen vrij heeft gehad. Je, je, je moet het wel een beetje in perspectief zien. Maar het geeft wel het signaal af dat het WK. Het gaat eigenlijk alleen maar om het WK. Hè? Iedereen is eigenlijk met een WK uh, het, het WK bezig. Het WK werpt de schaduw al vooruit. Daar is iedereen daarmee bezig. Daar kun je je roem vergaren. Zeker als Nederlands international. Want zo'n WK in Nederland, in zo'n voetbalstadion. Dat is bijna net zo belangrijk als Olympische Spelen. Is, nou, daar kunnen spelers eeuwige roem mee vergaren. Maar om daar te komen. moet je wel degelijk goed presteren in die competitie. Ja, dat is De meest spraakmakende transfer. We gaan hem zo horen: taken, taken, maar naar Schaarweide. Um, ja, wat, hoe zie je die transfer? Ja, als, als vrij logisch. Kijk, hij komt natuurlijk van, van Amsterdam. Hij heeft uh, een enorme klap gehad, vooral uh, mentaal van alles wat er is gebeurd met Paul van Ass, Hij is uh, samen met Teun de Nooijer uit de selectie gezet. Uh, Teun de Nooijer is uiteindelijk wel meegegaan naar de Olympische Spelen... Taken Taken maar niet. Op een manier die niet al te plezierig was voor Takema. Daarna raakte hij bij het begin van vorige seizoen ook nog eens geblesseerd. Hij was niet fit. Een half jaar heeft hij gekwakkeld. Tweede helft van het seizoen vorig jaar was hij wel uh, fit. Maar heeft hij niet zoveel gespeeld. En zeker niet tot de belangrijke momenten. Taken van de honderd de coach van Amsterdam liet hem dan uh, uh, op de bank. En als hij wel speelde, als hij wel speeltijd kreeg dan zag je dat Amsterdam ging aanvallen... omdat het vaak een sterkere ploeg was dan de tegenstander. En dan in de, in de counter moest taken taken, maar vaak één tegen één spelen... tegen sterke spitsen en werd hij dus ja, op zijn zwakste punt werd hij getest. Dus ja, dat was al met al zo'n ongelukkig seizoen. Het was zelfs zo, ik begrijp dat jullie hem hebben gesproken vandaag... Ja. maar vorig seizoen um, wilde hij niet eens met de pers praten. Hij was het helemaal zat. Hij... Kon, uh, hij... Hij wist niet meer wat hij moest zeggen tegen die pers... en bovendien hij vond hij het ook maar vervelend... want schoot hij de zes koordes in... Dan opeens deed de persen, Poes lief tegen hem. En schoot hij zijn naast. En kon hij er opeens niks meer van. Dat las hij dan terug. Hij was er helemaal klaar mee. Hij wilde gewoon met niemand meer iets te maken hebben. En hij wilde het liefst een beetje ja, uh, pas weer gaan praten. Als hij gepresteerd heeft. Nou, dat heeft hij dan vandaag gedaan. Want ik heb begrepen dat hij twee corners heeft gemaakt. Ja. Hij heeft uh, inderdaad zijn uh, debuut gemaakt bij, uh, bij Scharweide. De competitie deed goed. Uh, het goed. Voor seizoen kwam je mede door een zware blessure. Weinig gaan uh, spelen toe. We gaan naar hem luisteren. Uh, Philip, dankjewel. Uh, Takema besloot dus om bij Scharweide gaan spelen. Een club met uh, veel ambities, maar geen kampioensaspiraties. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Scharweide... voor de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen in de hoofdklasse. Vandaag tussen de heren van Tilburg en Scharweide. Er zijn behoorlijk wat supporters op de wedstrijd Scharweide tegen Tilburg afgekomen... en de selecties van beide herenteams lopen warm. En alle ogen zijn natuurlijk gericht op de bekendste op het veld Take, Takema. Het kanon. Coach Dave Smolenaars van Scharweide, hoe blij ben je met Takema in je selectie? Ja, heel blij. Het is natuurlijk een, een jongen met heel veel ervaring... En dat brengt hij ook goed over aan de groep. Dat doet hij eigenlijk elke training en elke wedstrijd. Dus dat is heel positief. En uh, ja, dan kijken de jongens er toch wel tegenop. En dat is goed. Hoe Snap je dat hij een keus maakt voor Schuijweide? Want dat is toch eerder de rechterkant dan de linkerkant van het rijtje. Nou ja, zeker. En ik snap het niet eens dat hij uh, bij Amsterdam weg is gegaan. Dat snap ik wel. Taak, weinig gespeeld. Weinig gespeeld. En ik denk ook niet meer de positie in de groep uh, die hij graag heeft. Zoals hij nu bij ons heeft. Heeft het dan ook dan met aanzien te maken van dat je bij Schuijweide dat aanzien wel weer hebt. En bij uh, top uh, niet? Nou, is, Minder? is niet iemand van aanzien of zo. Dat is zo'n persoon is helemaal niet. Dat is vrij ingetogen zelfs. Ja. Maar wel iemand die graag zijn stempel op een ploeg drukt. Geeft hem de ruimte. Oh, absoluut, ja. En, en die moet hij ook nemen, dat doet hij ook. He, ook in besprekingen, in de rust voor de wedstrijd. Dus, uh, ja, dat is heel waardevol. Zometeen Tilburg, de eerste wedstrijd. Succes, hè? Ja, dankjewel. Het nummer 23 Taken en de blijheid van coach Dave Smolders met de komst van Takema is terecht. Een hele slechte eerste helft, maar Schaarweide wist nog net voor de rust een strafcorner te krijgen. En wie was de man? Die hem scoorde juist Taketakema. En de tweede helft is net begonnen. En Schaarweide heeft er weer één. Een, een strafkoorlijk. Ja! Doelpunt maken door de 3 Daar is hij weer. Taketakema! Twee doelpunten en een fantastisch debuut. En uiteindelijk 3-0 winnen. Heerlijk toch, Taketakema? Nou ja, tegen een concurrent... Uh... Uh, 3-0 winnen en uh, 2 2 strafcorner scoren, dan, uh, ja, dan ben ik ben niet tevreden. Schaarweide, dan kom je hier vandaag voor het, ja, je bent hier natuurlijk al bezig met ja. de voorbereiding, maar dan kom je vandaag voor het eerst aan de competitie. Hoe voelt dat nou? In Jij vrij... ja, hebt natuurlijk jarenlang bij Amsterdam gespeeld... en dan in één keer hier in Zeist. Ja, ik heb uh, acht jaar Amsterdam gespeeld, voor, voor, daarvoor acht jaar bij KZ in Den Haag. Dus uh, nou, ik verwacht niet nog acht jaar in Zeist te spelen. Maar uh, ik denk, uh, ja, als je hier om je heen kijkt, het leeft echt op de club. Uh, ik heb er een goed gevoel bij en uh, ja, ik hoop dat ik een klein steentje kan bijdragen... Aan, om van uh, z'n echt een stabiele hoofdklasse te maken. Want waarom heb je ervoor gekozen om hier naartoe te gaan? Uh, nou, ik heb vorig jaar een uh, ernstige blessure gehad. Ik had een dubbele nek hernia, waar ik aan geopereerd ben... En uiteindelijk wilde ik gewoon nog één keer mezelf uitdagen... om nog een keer een vol, uh, vol seizoenkaart te gaan trainen. En op deze manier door een nieuwe club... Uh, wat zeggen ze, een nieuw spijs doet eten geloof ik. Maar waarom ga je dan niet naar Rotterdam of blijf je bij Amsterdam... de top van het hockey? Waarom kies je dan voor een club als Schaarweide? Want die gaat niet meedoen om de prijzen. Nee, dat kunnen we vrij zeker zeggen... dat, uh, dat ik geen landskampioen zou worden dit jaar. Nou, kijk, uiteindelijk uh, uitdagingen... Uh, is niet alleen maar uh, uh, proberen kampioen te worden. Uh, Scharweide is derde jaar in de hoofdklas, eerst twee jaar... Uh, zijn we uh, tiende geworden. Dus uh, ja, op het moment dat je het beter gaat doen dan dat, is het ook een uitdaging. En is het ook een uiteindelijk een goede prestatie. Uiteindelijk is het veel makkelijker om bij een ploeg als Amsterdam of Rotterdam, Bloemendaal, veel makkelijker om mee te hokken. Ja. Want dan, uh, ja, dan, omdat er zoveel goede hokjes om je heen zijn, uh, is je eigen prestatie is, is minder belangrijk. En met kan mijn aandeel wat groter zijn en, uh, en kan ik echt iets toevoegen. En dat is hetgene wat ik gewoon heel graag wil. Ja, ja. Zal ik dat even gelijk doen? Ja. En waarom? Het is wel leuk. En ik... Anders krijg je maar één keer in je leven. Oh, hè? Mooi, even een handtekening. Ja, nou ja, ja. Uh, Recht rijtje, hè? was toch bedoeling, bovenaan. Ja. Maar nu is het gelijk linker rijtje. Ja, nee, maar kijk, ons doel is gewoon uiteindelijk... om, uh, om boven de tiende plek te eindigen dit seizoen. Uh, nou uh, ja, Daar gaan we het nog moeilijk genoeg mee krijgen. Dus we moeten gewoon uh, elke punten die we kunnen pakken... moeten we koesten. Taken, taken maar bij uh, Schaarweiden En bij ons op uh, nummer 4 in een bijdrage... dit is uh, nummer 5, moet ik zeggen. In een bijdrage van Joris Kreugel. Nummer 4... En uh, Luis Leon Sanchez is na een val in de afdaling van de N. Valera, de hoogste goal van vandaag, is die afgestapt. Had niks met die val te maken, maar hij zou onderpoeld zijn geweest. Ja, het is bar poos weer in de Welta. En dat betekent uh, dat er toch wel slachtoffers zijn gevallen in deze etappe. We hebben sowieso de opgave gekregen van Wout Poels, van Lieve Westra. De Nederlanders allebei uit koers. Eh, uh, Ivan Basso is afgestapt, Ook al onder koeling. Maar in elk geval is het zo dat Alexandre Gignet deze red heeft gewonnen in de Vuelta. En dat de echte strijd tussen de grote namen in het klassement is uitgebleven. Ja, onder koeling in de Vuelta. Toch wel opmerkelijk. We gaan erover praten met Michel Cornelis. De ploegleider van Vakantse Solay DCM. Uh, Michel, goedenavond. Puls en Westra. Hoi. Hallo. Ja, Puls en Westra rijden niet meer mee. Uh, hoeveel, nee. heb jij, hoeveel heb jij er nog over? We hebben er nog vier. ja. Ja, Het is uh, gewoon een heel lastige towel daar. Vooral met de uh, weerswisselingen. Eergisteren even we nog langs het strand. Mensen in bikini, en gisteren was het 4 uh, graden. En, uh, ja, dat dat betalen toch die renners een uh, aanslag op hun lichaam. Uh. Ja, ja. En, in wat voor en... vorm dan? Hoe zie je dat? Nou, gewoon echt geblokkeerd zitten. Wout Poels, uh, die kwam gisteren echt uh, zijn ene been niet voor zijn andere. Gewoon uh, van de kou. En, ja, het was een hele lange klim in Andorra en hij is gewoon nooit in ritme gekomen. En voor Westra was het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja, ja. En vandaag zie je eigenlijk weer hetzelfde. Je ziet Sjoe Berlos, uh, Stieper, uh, kom er gewoon niet vooruit. Nee. Nee, ik hoorde een verhaal van Garate geloof ik, die in, in, in de vlak voor een afdaling geloof ik even bij, ik geloof, ik ben bij Dekker of zo in de auto is gaan zitten. Want die had stoofverwarming en die is gewoon even in de auto gaan zitten om warm te worden. Heb je dat soort situaties ook meegemaakt? Ja, bij ons uh, was het Johnny Hogeland die in de afdaling uh, echt smeekte om hem aan te kleden. Want uh, hij kon zijn handschoenen niet meer aandoen. Uh, ja, ik heb geprobeerd nog een beetje over zijn handen te wrijven om het warm te krijgen. Het was gewoon echt zwaar onderkoeld. En ook de handschoenen die hij er terug aangereikt kregen, uh, nat. En ja, Cheryl, het was 4 graden. En als je dan een dag tevoren uh, mensen in bikini ziet staan, is dat wel een hele grote. Uh... Ja, die lichamen zijn toch niet aangewend natuurlijk. Die doen hier al uh, anderhalve weken inspanning in 30 graden. Ja. En ineens is het 4 graden. Is het verantwoord? Uh, ja, kijk, het is, uh, is topsport en dat zijn allemaal heel uh, getrainde mensen natuurlijk. Ja, maar toch. En het is natuurlijk ook een beetje de, de, ja, de sport, hè, de sterkste blijven over. En uh, ja, de ene keer uh, is het oud Poolse het en de andere keer is het een ander het. En, hm. ja, nu zijn we deze keer nog niet. Uh, we zijn wel nog met vier goede renners in koers. Dus uh, ja. zolang we nog niet in Madrid zijn, gaan we blijven doorgaan. Hè? Toch wel? Ja, want ik kan me, ook, ja. Uh, kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, maar luister, dit, dit gaat te ver. Ik, ha ik haal ze uit koers. Of hebben ze zelf besloten van nou, het gaat echt niet meer? Ja, maar renners hoor je niet gauw klagen. Kijk, ze geven wel op en uh, dan zijn, ze eigenlijk, ja, zijn ze er zelf nog het meeste ziek van uh, dat ze de koers moeten verlaten. Want ja, dat doet toch pijn als je vanmorgen het hotel uitgaat. En dan gaan twee jongens naar de luchthaven toe met zijn huis gaan en de rest, uh, dat is voor die jongens niet leuk dat gevoel. Hm. En wij gaan gewoon verder met de koers en dat, dat doet pijn natuurlijk. Dus ja, daar hoor je renners eigenlijk nooit over klagen. En uh, ja, vandaag vliegen ze er gewoon weer vanuit de start, uh, vliegen ze er gewoon weer in. Ja. Ja, ik... En dan is het s avonds in masseren, verzorgen en weer slapen en uh, hopen dat het morgen weer beter weer is. Um, was het de laatste keer dat je trouwens met Poels en Westra samenwerkte of niet? Ah, dat is eigenlijk wel het eerste hadden we het er vanmorgen over bij het ontbijt. En, uh, ja, van de week hadden we al zoiets uh, met Westra. Ik heb natuurlijk veel tijdriten met hem gedaan. en uh, Ja, dat was dan de laatste tijdrit samen. En uh, ja, met Poels was het eigenlijk ook de laatste wedstrijd. Uh, ja, ik heb, We hebben zes jaar heel intensief met elkaar samengewerkt. Mm. En nou scheiden onze wegen even en ja, we hopen natuurlijk in de toekomst dat het ooit alweer eens een keer uh, samenkomt. Want... Ja. Ja, je hebt toch wel samen een hele mooie band, uh, we zijn samen overgestapt naar de profs uh, met z'n drieën. Ja, en uh, ja, hun, hun gaan toch dan twee hele mooie grote ploegen naar Staan uh, en naar hebt. Dus uh, ja, toch wel een beetje trots dat ze het zover gebracht hebben. Ja, maar het is niet zo dat het, dat, het een, dat het afscheid bijzonder maakte of dat je er nog even uh, speciale aandacht aan hebt gegeven? Ja, toch wel. Uh, we hadden het er vanmorgen over en hadden we het eigenlijk toch altijd ja, even moeilijk mee. Ja, kan maar iets. Bijvoorbeeld... Dat het, uh, gewoon het een mooie tijd is geweest, weet je wel. Uh... Ja. Ja, en sommige dingen, dus, maar, maar, maar, daar krijg je nou toch een beetje toe, met alle renners. Het euh... ja. is, is natuurlijk een heel mooi project geweest, vakantie de aan ja, Het stopt nou. Ja, elke, elke wedstrijd is er eentje dichterbij het, het, het, het, het afscheid, zeg maar. Maar het leeft wel nog iets van, willen er we, we wel nog iets moois van maken. En dat leeft gewoon ja. ook binnen de groep wel. Ja, ja, dat wou ik zeggen, inderdaad. Speelt dat ook nog mee van de, de, de, de renners die nog over zijn? Hè? Want Belkin heeft er nog maar drie, jullie hebben er dan tenminste nog vier. Dat die zeggen ja. van ja, maar zo laten we deze ploeg niet uh, de geschiedenisboeken ingaan. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Ja, absoluut. Uh, je ziet vandaag ook weer een hele fanatieke Fletcher. Ja. en uh, ja, die andere jongens ook, uh, Kijk, uit Bolle is ziek geweest en die is nu weer op de terugweg. Dat ze toch door willen knokken en uh, ja, toch nog gewoon iets heel moois te willen maken. En, mm. Maar er zijn ook, je ziet ook die renners verschillend ermee omgaan. Uh, sommigen hebben nog geen contract naartoe voor volgend jaar. En ja, die zitten dan helemaal in de stress en anderen hebben het wel. Dat is ook moeilijk natuurlijk om dat uh, ja, samen op één lijn te krijgen. En, mm. Maar je ziet wel die jongens die al een contract hebben, toch wel een extra best doen. ...voor een uh, vriend in de ploeg, zeg maar, om uh, die te helpen. Zodat die jongens ook nog ergens onderdak vinden. Dat ja. zie je wel heel erg bij ons. Ja, ja. Nou is het zo dat er uh, morgen nog een zware etappe... ...dan is het geloof ik een rustdag, hè? overmorgen. Morgen nog een zware ja. etappe. Uh, met ja. uh, aankomst bergop op, volgens mij, op mijn hoofd. Ja. Uh, heb je al naar het weerbericht gekeken? Het schijnt iets beter te worden. Maar ja, dat is natuurlijk al gaaf. want het was natuurlijk ook bar en boos. Uh, vooral vandaag in de start was het heel slecht. En op de tweede, uh, tweede klim van de dag... ...ja, dat was zo dicht en mis, dan kon je met 50 meter zien in de afdaling, maar... Het wordt beter het weer, dus uh, er zijn de renners al blij mee. en uh, ja. Ik denk dat het hele kon dat punt blij mee is. Dan hoef je ook geen extra kleding aan te schaffen. Dat gaat ook weer in de kosten. Nee, dat scheelt mij ook. Zeg, want Ik moest steeds regenkleding kleding ook om me brengen natuurlijk. En dan nou kan ik lekker rustig blijven zitten. Zo is het. <laughs> nou, uh, doe de jongens de groeten. wensen sterkte. Gaan we doen. En maak er nog wat van. Dankjewel. Oké. Okay. Michel Cornelis, zo was dat. Van Verkastelij DCM. West langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. En let's stick together. Nummer 3. Woensdag sloeg de specialized ploeg van Van Dijk en Borak toe in Coevoorde... in de ploegentijdrit. En dit is dus de laatste dag door de heuvels. Een harmonica was het dus. Op al die Limburgse heuvels. Op de IJzerbosweg, op de Kouwberg. Daar zit Van Vleuten alweer in het wiel van Ellen Van Dijk. En Van Dijk moet nu de honneurs gaan waarnemen in haar beste seizoen tot nu toe. De slotklim met Van Dijk als in een zetel. Iets achter de dames die gaan sprinten op de dagzegen. Want Van Dijk weet dat het algemeen klassement haar niet meer kan ontgaan. En daar is Ellen Van Dijk. Ze heeft hard gewerkt. Ze wist dat ze het vandaag moest doen voor Specialized. In de Limburgse heuvels pakt zij de leidersstrui over van haar vloeggenoten Trixie Borg. Ja, en door deze overwinning kan Ellen van Dijk met flink wat zelfvertrouwen weg naar het WK in Florence. Van Dijk uh, pakte vandaag de eindoverwinning in de Holland Ladies Tour... ...naar een uh, soort van mini -Amstel Gold Race kunnen we zeggen, door Limburg. Vanochtend bij de start had Van Dijk het klassement nog, uh, in het klassement nog vier seconden achterstand... ...op ploeggenote Trixie Warwick. Verslaggever Steven Dahlenbout. In Bunde een uur voor het vertrek van de laatste etappe van de Holland Ladies Tour... ...Ellen van Dijk met een doosje eieren in je hand... <laughs> Ja, die heb ik net gekregen van een man, een soort fan. Die heeft me eieren gegeven. En dat schijnen hele speciale eieren te zijn. Want Tom Bonen, die eet er 200 in een jaar En daarom rijdt hij zo hard. Ja, Dat schijnt zo te zijn. Ik weet niet. Het zijn eieren van kippen die maar eens in de twee dagen het ijsje leggen. Dus ik bewaar ze nog even voor het WK. Oké, jij kan er misschien ook alvast eentje nu koken. Ja, dit wordt wel een beetje kort dag, denk ik. Drie kwartier voor de start. Want vandaag is inderdaad die laatste etappe van de Holland Ladies Tour uh, een Gold Race, maar dan iets korter, maar wel dezelfde beklimmingen. De Geulemenweg, de IJzerbosweg zit erin, de Kouwberg zit erin. Ja, dat wordt een pittig dagje. Ja, dat wordt zeker uh, oorlog vandaag, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk een hele goede uitgangspositie met het team. En uh, we hebben de hele week uh, ja, die uh, positie kunnen vasthouden. We staan nu 1, 2, 3, 4 en 5 in het klassement. Dus uh, ja, mooie kan eigenlijk niet, maar het wordt wel uh, lastig om dat, uh, om dat vast te houden. Het team van Specialized Ludo Lemmen. Zij gaan vandaag de leiderspositie van Trixie Worak verdedigen. En haar naast tussenhaakjes concurrenten is Ellen van Dijk, ploeggenote, de draagster van de trui van het combinatieklassement. Ja, en dat die ploeg van Ellen van Dijk het zo goed doet, komt vooral door die vertreffelijk gereden ploegentijdrit van eerder deze week. En daardoor staan vijf rijdsters van Specialized nu op de bovenste vijf plekken. Worak 1 en Ellen van Dijk daarop vier seconden achter. 10 meter verderop, weg van de camper, staat een rode brievenbus. En daar overheen geleund staat de ploegleider van Specialized, Ronnie Lauke. Ja, Ronnie Ellen van Dijk moet vandaag vier seconden goed maken. Twee jaar geleden had je gezegd van nou dat had absoluut niet gekund. Maar ze is een andere renster geworden. Hè? Klimmetjes kan ze beter aan. Oh, I mean Ellen has made really nice progress the last two years. She has changed her coach. She has. Um... Ze Ja, zegt Ronnie Lauke. Ze heeft goede progressie gemaakt. Ze is van coach veranderd. Harder naar haarzelf geworden. Meer oog voor detail. Ze is echt een andere atlete geworden. Zolang het geen lange klim is, dan kan ze zelfs alles aan, zegt Lauke. Deze etappe, die van vandaag, is haar op het lijf geschreven. Ze is de beste in time En ze Tour de in tweede plaats. Dus ze is. Right up at the front. And, I mean, a stage like today suits En met die woorden in het achterhoofd klinkt het startschot voor Ellen van Dijk en de rest van het peloton. Van Bunde 110 kilometer naar Berg en Terblijd. Applaus hier voor de dames van Team Specialized Doodoo In de finale van de slotrit wordt duidelijk dat Ellen van Dijk op weg is naar de eindoverwinning in deze Holland Ladies Tour. Haar concurrenten uit eigen ploeg, Worrak, zit dan al in een groep achter haar. En Annemiek van Vleuten, die voor haar zit, heeft niet genoeg voorsprong om Van Dijk nog in te halen. Op iets meer dan een kilometer van de verlossende eindstreep. En dus blijken de woorden van ploegleider Ronnie Lauke wel haast profetisch te zijn geweest. Ellen Van Dijk wint deze wedstrijd. Dat was de Ellen Van Dijk van twee jaar geleden absoluut niet gelukt. Nee, nee, zeker niet. Ik ben eigenlijk heel blij met mijn vorm op het moment. En, uh... Ja, voor mezelf is het wel een bevestiging als ik met deze Rens mee omhoog kan hier. Dus wel, uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Ja. Ja, want jij zei, ja, je was zelf een beetje twijfelachtig over hoe zwaar het ging worden en of je het wel kon vandaag. Ja, ploegleider zei vanochtend al, ja, dit is Elle van Dijk gewoon op, op haar lijf geschreven. <laughs> ja, nou ja hij, hij heeft misschien iets meer uh, vertrouwen in mij dan ik in mezelf. Maar uh, ja, dit is altijd, je bent altijd een beetje onzeker voor zo'n koers. Maar als het dan zo lukt, dat is wel echt mooi. Dan win je de Holland Ladies, Holland Ladies Tour en dan komt het belangrijkste moment van het seizoen er nog aan. Ja. Het WK. Ja, precies. Heeft het veel vertrouwen? Ja, heel veel vertrouwen. We hebben nog twee weken, dus... Uh, ja, de vorm is gewoon goed en nu moet je geen gekke dingen meer doen. En uh, ja, een beetje blijven vertrouwen op jezelf en, uh, en ervoor gaan. Wat wil jij op het WK? Eerst is natuurlijk die, die ploegentijdrit met jouw ploegspecialized. Um, ja, daar kunnen jullie niet anders dan voor goud gaan, want dat deden jullie vor, vorig jaar ook. Ja, we, we hebben de wereldtitel nu, dus eigenlijk uh, kunnen we alleen maar verliezen. En uh, we, hebben, we, we hebben een favoriete rol, maar dat, dat, is, ook, dat is ook heel lastig. Uh, Rabobank rijdt ook heel sterk en uh, Orica ook, dus dat zal geen makkelijke klus worden. Maar ja, dat is wel een groot doel, ja. ja en dan de tijdrit individuele tijdrit? Dat is ook een heel groot doel, ja. Vlak, hè? Ja, die is vlak. Dat uh, vind ik prachtig. Dus uh, ja, daar heb ik al mijn pijlen op gericht, ja. Maar toch, als je dan naar de wegwedstrijd kijkt, wat natuurlijk alles behalve vlak is uh, op ja. het WK, hoe kijk je daar naar nou vooruit, nu je weet ja, dat jij dit kan? Um, ja, dit is wel een heel ander terrein dan het wk parcours Dat zijn wel langere klimmen. Maar goed, het geeft wel vertrouwen als je hier zo mee kan. Maar we hebben gewoon een heel sterk blok met Nederland, denk ik. Als je ziet, Marianne natuurlijk, Anna van der Breggen die hier super rijdt. Annemiek die hier een hele goede koers rijdt. Ga je daar een dienende rol hebben? Uh, waarschijnlijk wel, ja, denk ik. Ja, dat uh, moeten we nog over hebben. Maar uh, ja, ik focus me allereerst eigenlijk echt op die twee tijdritten. En dan uh, wat er in de weg is, wel is een beetje bonus. En daar gaat ze. Ellen van Dijk in de Ladies Tour op uh, nummer 3 in onze top 5 in een reportage van uh, Steven Dalenboud. Ja, uh, het is zeven over half elf. En rond deze tijd uh, begint de finale bij de vrouwen in, uh, in Amerika... bij de US Open, Marcella Mesker. Williams tegen Azarenka. Uh, zijn ze al begonnen of is dat het punt van beginnen? Ja, ze op het punt van uh, beginnen. Die, uh, ze zijn zojuist de baan opgekomen. Moet we moeten nog even inslaan. Dus uh, het eerste punt is nog niet uh, gespeeld. Het loopt altijd een beetje achter. En uh, ja, het is een, uh, een mooie dag. Een warme dag op uh, uh, Flushing Meadows uh, in het Arthur Ashe Stadium. Maar er uh, waait toch wel een venijnige wind als we het uh, zo bekijken. Hm. En uh, dat kan dan nog wel een beetje invloed hebben straks uh, ja. op die partij. Hoe wordt dan na het begin van zo'n uh, zo finale toegeleefd? De Amerikanen kennen de organiseren ze daar allerlei pracht en praal omheen. Nou, het is uh, vooral heel veel uh, gepraat en heel veel um, uh, interviews van tevoren. Wat je de laatste jaren sowieso ziet bij de Grand Slam toernooien... dat als ze die tunnel uitkomen, één voor één... de eerste laagstgeclasteerde speler... die moet dan even zijn tas neerzetten, zijn rackets... en dan komen er ja, van die routinematige vraagjes, één of twee... die eigenlijk helemaal niks zeggen. Maar je ziet dan toch even dat nerveuze gezichtje, het koppetje, en uh, ja, je hoort ze even praten. Dan gaan ze de arena in en dan uh, komt uh, de topseed... Maar achteraan als de grote ster. Die mag altijd het laatste centenkoord uh, op. En ik krijg dan vervolgens ook uh, diezelfde vraagjes voorgeschoteld. Dus ja. dat is een beetje de routine vlak voordat ze ja. gaan uh, beginnen. Ja, ja. Uh, ze staan in de tunnel. Ik zit, mee, ik zit nu mee te kijken. Ze staan in de tunnel. Ze staan op het punt, inderdaad, om, uh, om naar buiten te gaan. Nog altijd wel weer een uh, bijzonder moment. Uh, uh, logische vraag natuurlijk. Uh, wie is uh, voor jou de favoriet? Nummer 1, Williams als eerste geplaatst. nummer 2, Asarenka. Ja, je zou zeggen als je alle feiten op een rij zet, is dat Serena Williams. Ze leidt 12-3 in onderlinge ontmoetingen. Als je ziet hoe ze dit toernooi heeft gespeeld. In zes wedstrijden slechts ze 16 games tegen. Uh, vijf keer won ze een set met 6-0. Een b set, zoals we dat noemen. Um, nou ja, Gemiddeld speelde ze 1 uur en 18 minuten een, een partij. Nou, Dan had ze alweer een dag rust. Dan dubbelde ze wel, maar toch ze heeft zich nauwelijks hoeven inspannen. Ze heeft in die zes wedstrijden ook maar twee keer haar service game verloren. En um, ja, dan zou je zeggen als je dit uh, uh, zo ziet, dat rijtje statistieken, dat zij huishoog favoriet is. Maar ja, er is altijd een maar. Azarenka, uh, 7 jaar jonger dan uh, Serena Williams, 24 jaar, nummer 2 van de wereld. Heeft natuurlijk al vaker in de finale gestaan van een Grand Slam uh, toernooi. Heeft er ook twee gewonnen. En dit jaar heeft ze drie keer tegen Serena gespeeld. En heeft ze twee keer gewonnen. Dus het heeft een hele lange tijd geduurd voordat ze eindelijk van Serena Williams ging winnen. Maar dit keer, waaronder in Cincinnati, nog maar een paar weken terug, won ze een hele belangrijke finale. En ik denk dat dat net een beetje hoop geeft. Net een beetje vertrouwen aan Azarenka. Waardoor ze misschien wel denkt van ik kan het toch winnen tegen Serena Williams. Want op papier, qua spel, is Williams beter. Maar ja, zo'n finale is altijd anders. En als er een klein gaatje is, dan zal Azarenka dat uh, weten te vinden. Want het is een uh, enorme vechtjas. Ja, nou, zo te horen gaan ze nu in staan. Of uh, uh, gaan ze over een paar minuten uh, beginnen? houden in de gaten. Voor 11 komen we in ieder geval nog een keertje bij je terug. om te horen hoe het begin van die wedstrijd is uh, gegaan. We zitten in de top 5. We zijn toegekomen aan nummer 2. Nummer 2. Sebastian Vettel ist einfach in dieser Verfassung, die da momentan ist, nicht zu schlagen. Jetzt da in der letzten Runde ist, ist gigantisch, 7,4 Sekunden. Und wenn er richtig Gas gegeben hätte, dann wären es vielleicht 15 oder sogar 20. Wer kann diesen Mann auf dem Weg zum vierten WM-Titel hintereinander überhaupt noch stoppen? Wahrscheinlich keiner. De zesde is in ziel. Hij gewint de grote prijs van Italië. Überlegen voor de gesamte concurrentie. voor Fernando Alonso. Mark Webber, Felipe Massa en dat is toll. Ja, Vettel. Straatlengte voor op de rest van het veld. Hij is eigenlijk al wereldkampioen. Dat was voor ons reden om hem op nummer 2 te zetten. We gaan erover praten met Formule 1-specialist Ronald van Dam. Goedenavond, Ronald. Goedenavond. Kan jij nou eens uitleggen waarom die Vettel zo goed is? Nou, het is een combinatie. Het is een uh, buitengewoon goede coureur. laat daar geen twijfel over bestaan. Maar hij rijdt ook in de beste auto van het veld. En dat is in de Formule 1 niet uh, geheel onbelangrijk. Sowieso doe ik niet in de auto en de motorsport. Ja, hij heeft de mazzel dat die auto ontworpen is door uh, Adrian Newey En dat is eigenlijk een beetje de knapste kop als het gaat om uh, de ingenieurs in de, de ontwerpers in de Formule 1. En hij heeft al jaren bij Red Bull, sinds hij daar zit, maar er ook voor bij, uh, bij McLaren, heeft hij altijd goede auto's gebouwd. Deze auto is een doorontwikkeling van de auto... waarmee je vet op de laatste jaren wereldkampioen is geworden. En ja, Dit seizoen ook weer is een dodelijke combinatie. En als je dan ook nog wint op squeeze als Spa van Couchard... twee geleden en nu in Monza... wat al wel redelijk snelle specifieke circuits zijn... dan ja Dan moet je voor de concurrentie toch, uh, toch gaan vrezen. Ja, maar het wordt er niet echt gezelliger op. Uh, <laughs> laat maar zeggen. Of boeiender, eigenlijk, moet ik zeggen. En daarmee, daarmee gezelliger. Vind je niet? Ja, ja, dat is wel een beetje waar, inderdaad. Want uh, ja, hij heeft het zelf op dit moment alles lukt. De auto gaat ook zelf kapot. Was één keer uitgevallen dit seizoen met technisch uh, malheur. Um, ja, dan, dan wordt het inderdaad voor de rest wel gewoon, uh, gewoon lastig. En uh, er komen nog wel een paar circuits aan die de die Red Bull en Vettel wel, uh, wel liggen. Ja, ja, ik hoorde, hoorde, ik hoorde, hoorde, hoorde, hoorde collega Louis Dekker vanmiddag zelf zeggen: ja. laat in godsnaam open dat het gaat regenen. Laat er iets gebeuren. Dan, uh, dan wordt het misschien wat, uh, wat, ja. spannend, wat spannender allemaal. Dat had jij ook natuurlijk. Ja, dat had ik ook. En voor de race dreigde het ook even te gaan, te gaan gebeuren. Maar uh, ja, dat levert dan ook bij. En ja, dan zie je gewoon dat hij eigenlijk een beetje in zijn eigen klas uh, rondrijdt. Zeker. Het enige smetje was misschien wel uh, de, de start. Hij was niet echt goed weg. Maar die eerste chicaan uh, fremd, die zich ook flink. Had hij een uh, flatspot op zijn uh, rechter voorband. Uh, nou, dat, dat bood hij ook voor zijn excuses aan aan het team. Van, ja, ja sorry jongens, had ik niet, uh, niet moeten doen. En, en zijn versnellingsbak en een beetje in de tweede fase. En dan zelfs, ja, uh, komt Alonso niet eens echt in de buurt. Hm. Uh, anders met je, wat ik ook las, uh, is dat, die, uh, dat, dat er heel veel boel was. Dat verwacht ik helemaal niet bij de Formule 1. Ten, ten eerste omdat je dat niet verwacht op het publiek. En ten tweede omdat het zinloos is, omdat je het waarschijnlijk toch niet hoort door die enorme herrie. Maar uh, waarom werd hij uitgeboet om maar zo te zeggen? Nou, dat overkwam Louis Hamilton vorig jaar, ook in die reed toen voor de McLaren. Ja, in Italië, al die devotie, die vindt iedereen die niet in een Ferrari rijdt en, en, en die wint, vinden ze gewoon sowieso niet zo sympathiek. Dus dat is een beetje een traditie dan, om dan gewoon maar te gaan, gaan joelen. En uh, dus eigenlijk een beetje ook wel een compliment aan, uh, aan de man die gewonnen heeft, in dit geval uh, Sebastian Vettel. Dus ja, hij zal zijn uh, schouders ophalen. Weet je, hij, heeft, hij heeft goede herinneringen aan Monza. Hij won daar in 2008 met de Toro Rosso, zijn allereerste Grand Prix, de jongste Grand Prix, weer naar oord. Twee jaar geleden won hij ook in de, in de Red Bull. Ja, dus hij, hij komt graag, graag, hij heeft iets speciaals met het circuit... en uh, nou ja, dat laatste hem uitduwen. Hij zal, uh, hij zal nee. er niet wakker van liggen. Nee. Um, kunnen we hem al een beetje vergelijken... of kunnen we hem heel erg vergelijken met Michael Schumacher? Ja, eigenlijk wel. Hij heeft een beetje die trekjes die Schumacher ook had... Hè, die, die altijd een beetje toch de grenzen opzocht. Schumacher. En er soms ook overheen ging. denk maar aan dat moment met Fieden Nutt en 97... 99, toen hij hem eigenlijk van de baan wilde rossen bij Damon Hill... heeft hij het daarvoor ook gedaan... Vettel heeft het ook wel een beetje. Dit jaar in Maleisië, dat oorlogje wat juist volgt met, uh, met Mark Webber... wat hij trouwens natuurlijk al vaker heeft gedaan uh, sinds die twee bij elkaar rijden bij Red Bull. Maar ja, het is, het is een killer op de baan. En, en buiten de ba buiten, buiten de auto eigenlijk een hele sympathieke jongen. Hij houdt van de Beatles, is erg benaderbaar. Zet handtekeningen... Ik heb hem zelf ook al eens een keer gesproken. En dan, dan neemt hij ruimschoots de tijd voor je. En dan komt er een PR aan die zegt. Ja, maar het is nou tijd. En dan zegt Vettel. Ah joh, laat maar even lekker rustig zitten. Dus ja, het is een beetje een, een man met twee gezichten. Een wolf in schaapsler. Rijk dan echt, echt, echt op de baan. Uh, is hij gewoon niet. En niemand ontziende. Dat, dat moet je volgens mij ook zijn om te winnen. En dat was Schumacher ook. En ja, die trektjes uh, getoond deze man ook. Waarom komt er in, uh, in korte tijd uh, een zo tweede Duitser zo, uh, zo bovendrijven? Wat doen ze zo goed in Duitsland? Nou, hij had ook uit Engeland kunnen komen of uit, uit, uit Portugal, want hij komt uit, uit zeg maar het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij is door Red Bull onder, onder de hoede genomen, okay, ook keer in de klasse neergezet waar Red Bull hem wilde hebben. Ja, hij heeft talent, maar dat hebben we niet meer. Hè. Dat, uh, ze, ze kunnen niet allemaal in de Formule 1 terechtkomen, maar Vettel misschien nog wel even iets meer dan die anderen... En ...is via Toro Rosso met die geweldige race in Monza... ...ja, is die doorgeschoven naar, naar Red Bull... ...en dan kom je wel ineens in de top 10 in ja. de beste auto. En goed, uh, Duitsers en Formule 1, oké, okay, ze hebben wel een mooie lange historie. Uh, Duitse, Duitse autofabrikanten, uh, Mercedes, BMW... Uh, ...ook belangrijk voor hun om, uh, om in de Formule 1 actief te zijn. In dit geval dan uh, vooral Mercedes dit de laatste jaar. Dus die combinatie is er wel, maar het is, uh, nogmaals hij is opgeleid door het opleidingsprogramma van, van Red Bull... ...en dat hoeft niet per definitie in Duitser te zijn. Ja. Goed, nou, Vettel uh, wereldkampioen, die conclusie kunnen we wel trekken, <laughs> toch? Uh, ja. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dag Rono. Ja. Hoi. <hums> Tot 11 uur, NOS langs de lijn, met Robert Meder. Dave en Solman. We at toe aan de nummer 1. Nummer 1. The International Olympic Committee... has the honor of announcing... that the games of the 32nd Olympiad in 2020... are awarded to the city of... Tokyo! The IOC executive board has unanimously proposed... to nominate His Majesty the King William Alexander as an IOC honorary member. With 49 votes, wrestling has been elected for the 2020 the baseball softball has obtained 24 votes and squash 22 votes. Ja, twee belangrijke beslissingen op het IOC-congres in Buenos Aires. En tussendoor nog een onderscheiding voor koning Willem-Alexander voor Bewezen diensten. Er gebeurt veel in de Olympische familie. Bijvoorbeeld dat het worstelen weer is opgenomen in die familie. Ik ga er zo meteen over praten met de Nederlandse worstelaar Jessica Blaska. Maar is het besluit dat de Spelen weer naar Tokio gaan in 2020, 2020... wordt het evenement dus in Japan gehouden. En dus denken we nog even terug aan 1964. En toen Nederland hier aankwam, de vier renners Dolman, Karsten, Pieterse en Zoet... begon iedereen af te tellen, begon men naar de minuten te kijken op de stopwatches. En uh, toen op een zeker ogenblik ging er een juichkreet op... toen Nederland het al van Frankrijk had gehaald. Frankrijk dat dan in de tweede ronde toch op de vierde plaats stond... Wel, toen moesten we nog even wachten op Italië en Zweden... maar het bleek zeer, zeer gauw dat Nederland zijn eerste gouden medaille had gewonnen. Een gouden medaille die het absoluut niet had verwacht... maar die des te meer verdiend is. Ja, Gerben Karstens, goedenavond. Ja. Komt er, nog ja. Wat, komt er nog wat boven als je dit allemaal hoort, of niet? Ja, die man zei dat we het niet verwacht hadden hebben. Maar wij hadden het wel verwacht. Ja, dat, dat, dat, dat geloof ik, ja, goud. We waren een team dus uh, ja, met uh, Jan Pieters, Eef Dolman... Uh, en uh, ja, wij hadden zodanig getraind uh, dat wij uh, toch wel zelf ons uh, favoriet uh, voelden. Ja, het feit dat nu Tokio weer is aangewezen, hè, als uh, uh, de stad die in 2020, uh, in 2020, het mag organiseren. Was dat voor u nog iets speciaals toen u dat hoorde? <lacht> toen ik het hoorde, heb ik alleen maar zitten kijken dat er zoveel Japanners gaan huilen emotioneel. Wat is dat toch, in godsnaam? Maar goed... Uh, voor mij uh, ja, uh, was het wel geiler natuurlijk om dat te zien op tv. Maar... Uh, uh, er komen ja, geen wat, speciale wat, wat, herinneringen boven of zoiets dergelijks. Dat nou u denkt ja, van. de herinneringen... Wij, wij waren dus wielrenners en toen ook amateurwielrenners nog een jaar voordat we prof werden. Maar wij, wij waren renners. We zijn niet naar het Olympisch dorp gegaan. We hadden daar absoluut geen interesse mee om bij, bij, bij de opening van het stadion... of. Uh, wij zijn renners en wij rijden om uh, te trainen. En we houden, wij zaten dus 50 kilometer van de uh, van, uh, Olympisch Stadion van Tokio. En daar zijn we uh, gebleven gewoon. Mm. En uh, ja, we waren gewoon aan het trainen, zoals we het altijd doen. Dus we hebben eigenlijk niet veel meegekregen van uh, Tokio. We zijn wel een keer in een uh, geishaar geweest s'avonds, een toptreden van de geishaas. En uh, ja, dat was, uh, was geweldig. En uh, dat hebben we wel meegemaakt, maar voor de rest. Ja, gewoon trainen en uh, winnen. Ja, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Dus, dus u heeft niet echt een band opgebouwd met Tokio, laat maar zeggen. Nee. nee, absoluut niet, nee. Ook nooit meer terug geweest? Nee, nee, nee. Ik ben al wereldwijd overal geweest, maar niet meer in Tokio. Nee. Nee. Goed. Uh, uh, maar u gunt het ze wel, hè? Mag ik aannemen? Dat ze het hebben, ja, natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook hele goede organisatoren natuurlijk, zoals ze het overal in de wereld doen als de Olympische Spelen zijn. En, uh, nee, wij, uh, wat ik zeg... We hadden een team en wij zaten in, in, in het dorp van de wielrenners, dus, uh, dus allerlei van de specialisten en noem maar op. En, uh, ja, het was natuurlijk hartstikke fijn uh, en gezellig uh, op dat moment, maar als we weg zijn dan denken we nooit meer naar Tokio. Of als je geïnterviewd wordt zo Ja, vanavond en toen uh, word je prof en dan ga je van alle koersen zoveel dus jaar, 16 jaar beroepsrennen. Dus in wezen, uh, Olympische spelers al, zijn uh, de moos, het mooiste wat je wint, maar voor mij dus niet. Voor mij waren de profets het mooiste wat je wint. Ja, ja, ja. Ik hoorde wel zeggen dat de Japanners het uh, goed voor elkaar hadden qua organisatie. Daar, ja, daar zal niet veel in veranderd zijn, denk ik. Nee, dat zijn ze natuurlijk, uh, maar ja, wie de Olympische Spelen he, hebben, die, die, die moeten goed organiseren, want er wordt wel op, uh, op, neer, op, op, op, op nagekeken natuurlijk. Ja. Meneer Carstens, u zult er vaker nog gebeld worden in de aanloop naar 2020, denk ik. Denkt u ook niet? Ik denk het niet. <laughs> maar dat, dat, ik weet niet of ik dan altijd een interview geef. Want nee. ik heb al zoveel interviews in mijn leven gehad. En ik ben nu ook 71. Niet dat ik me oud voel, maar ik heb zoveel in, in, in mijn leven gedaan. Dus ik ben zeezeilig geweest. Ik ben 35 jaar de wereld rondgezeild. Dus ja, die interviews... De, hoeft niet per se. Nee. nee. Ik ga u ook geen vraag meer stellen. Goedenavond. <laughs> Bedankt, hè. <laughs> Ja, van het verleden Gerben Kastens dat. Van het verleden naar de toekomst, van iemand die ongetwijfeld een gat in de lucht sprong. Misschien heel voorzichtig vanwege de blessure. Dat is worstelaarster Jessica Blaska, woont in Zweden. Goedenavond. Hallo. Was, was het een sprongetje dan? Een sprongetje? Ja, jij had toch last van een blessure? Ik denk doe nog voorzichtig. Oh. oh ja, maar uh, dat gaat wel weg. Ja, maar hoe ja, dat, dat, dat snap ik. Maar hoe reageerde je toen je hoorde dat het worstelen er weer bij bleef? Oh, zo. Ja. Een sprongetje maakte en nou dan snap ik. <laughs> <laughs> nou, ik hield me in qua sprongetje, maar ik was wel echt super blij. Ja. ja, kan ik me voorstellen. Want hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? Uh, 21. Dus als je over acht jaar dan snel rekenen, hè, 29, dat moet kunnen, toch? Mogen we kunnen, ja. ja maar... <gacht> Alleen mijn, mijn hoofddoel is nu echt 2016. Ja, precies. Uh, uh, Rio, uh, uh, mm -hmm. dat zit er ook aan te komen, maar goed, ik kan me voorstellen dat nu je weet dat het er hè, over uh, in 2020, over negen, of het ik zeg negen jaar, maar het is over zeven jaar, dat het er dan ook bij is. Dan kan ik me voorstellen dat dat voor jou een hele opluchting was. Ja, ik was wel eigenlijk heel blij dat ze deze beslissing uh, genomen hebben. Ja. Ja. Hoe heb je het gevolgd? Uh, nou, ik heb hier niet zo'n goede internetverbinding, dus uh, heeft mijn vriend me alles doorgestuurd. Aha, dus je hebt het via uh, sms of whatsapp of via de telefoon heb je het uh, gekregen? Uh, ja, ik was met hem in balen en toen heeft hij gewoon op luidspreker gezet en dan kon ik de uitslag horen, zeg maar. Ja, wat zei je vriend? Maar hij was ook super blij. <lacht> Omdat ja. hij weet dat, ja, dat ik dat heel graag zou willen. Ja. Um, je, je bent geblesseerd. Moeten we ons zorgen gaan maken? Um, nee, want ik ben nu eigenlijk alweer uh, goed bezig met trainen. Alleen nog niet op de mat. Dat weegt nog even zes. Mm. Ja, want je bent gewoon in en je scheen hè, geloof ik. Uh, ja, ik ja. scheen ben. Waarom zit je eigenlijk in Zweden? Waarom zit je niet in Nederland? Um, Toen ik in Zweden meer trainingspartners heb en ja, meer mogelijkheden heb om te trainen. Ja. Dus Nederland is niet echt een worstelland, zullen we maar zeggen? Mm, nee, nee, niet echt. Niet op dat niveau, nee. nee, nee. Um, ben, ben je in je hoofd, nadat het bekend is geworden, wel al een beetje bezig geweest met, met Tokio? Of is dat zo ver van je bed? Nee, dat is echt uh, nog veel weg. Ik vind het wel ja, leuk dat het in Tokio gehouden wordt ik denk dat het dan wel echt iets uh, speciaals wordt. Ja. En het, ja, want het is natuurlijk de vechtsport, uh, de hoofdstad van alle vechtsporten misschien wel. Uh -huh. uh, en, en, en het feit dat het erbij blijft, dat, ik, ja, dat kan een boost geven aan, uh, aan het worstelen. Denk je dat zelf ook? Ja, ja, dat zeker. En ik ben zelf al twee keer in Tokio geweest. En dat lijkt me wel echt mooi. Hè. Ja, is het, uh, tot slot, is het echt een worstelhoofdstad? Ja, echt dan. Ja. Nou, dat is heel anders dan uh, in Nederland. Nou, nou, we gaan het zien. Dankjewel. Succes met je blessure. Ja. En succes Achilleen. op weg Dankjewel. naar Rio en daarna naar Tokio. Naar Tokio. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. We gaan nog even kijken bij de US Open. Dag. Uh, Williams tegen Azarenka Marcella. Ja, er is één game gespeeld. Uh, Serena Williams lijkt met 1-0. Maar dat was dan ook wel de service van Azarenka. Die brak ze op Love. En vervolgens kwam ze 30-0 voor op eigen service. Dus de eerste zes punten van de wedstrijd naar Williams. Ja, het is eigenlijk een bekend uh, een vertrouwensbeeld. Williams komt die baan op. Die lijkt nooit last te hebben van zenuwen. Die gaat staan. Die klapt tegen die bal. En voordat je als tegenstander een beetje bent ingespeeld... een beetje een paar ballen hebt gezet... dan sta je al met 1-2-3-0 achter. Maar goed, de Azarenka na de eerste zes punten komt ze terug. Heeft nu een breakpoint. Dus wie weet wat we gaan krijgen. 1-0 dus pas in de eerste set voor Williams. Ja, we hebben het eerder gezien hebben Azarenka... een beetje. Een dieseltje moet een beetje op, uh, op stoom ja, komen, zullen we maar zeggen. Dat klopt. Goed, nou, of dat ook uh, inderdaad uh, gaat gebeuren. Dat gaan we uh, vannacht horen op uh, Radio 1. Want uh, Marcella blijft te horen op Radio 1 in de diverse programma's. Net zolang totdat uh, de partij is afgelopen van Williams tegen en Astarenka. Finale US Open. Tot zover deze editie van NOS langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Erik Corton. Ik wens u nog een fijne avond. Dag.